De inzittenden waren op slag dood. Veel helikopters in vroegere Sovjet-republieken zijn van het type MI8. Als ze neerstorten komt dat vaak door slecht onderhoud, ouderdom en het negeren van veiligheidsregels. De man uit Houten, die gisteren op internet de kersttoespraak van koningin Beatrix vond... was zich naar eigen zeggen van geen kwaad bewust. Een internetjurist zei dat het strafbaar is om een pagina te openen die nog niet voor publicatie is bestemd. De houtenaar zegt dat hij stom verbaasd was dat hij de toespraak vond... nadat hij alleen wat cijfers en een internetadres had veranderd. Hij zegt dat zelfs zijn opa dat had kunnen doen. In Nigeria hebben gewapende mannen zekere vijf bezoekers... van een nachtmisdood geschoten. Een van de slachtoffers zou de priester zijn. Daarna werd het kerkgebouw in brand gestoken. De aanslag lijkt het werk van de islamitische terreurgroep Boko Haram... die de afgelopen jaren ook al bezoekers van kerstvieringen vermoorden. Het weer geleidelijk droog en vanuit het westen opklaringen... tussen graad of zes. Overdag af en toe een bui, maar ook zon en het wordt dan acht graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. NCRV. Casa Luna, Keeleine Plag. Goedenacht, hartelijk welkom bij het tweede uur van deze kerstverhalen. Casa Luna, de eerste keer. Uh, ...staat centraal vannacht. En ik heb een uh, fijne kersttafel. Iedereen heeft vanavond zijn kerst uh, doorgebracht dan. Met familie, met vrienden. En is nog wacht, wakker op dit nachtelijke tijdstip. Jan van Hoof heeft net een uh, heerlijk plakje kerststool. Zit die soldaat te maken? Ik zal je niet pesten en een ja, vraag gaan stellen, Jan. Oh, je mag met volle mond praten. Nee, dat is, <laughs> dat is duidelijk. Manoushka bekijkt ondertussen even of de reacties... ...op haar prachtige zangnummer <laughs> van de net zijn uh, binnengekomen. En u heeft nog uh, zeker drie verhalen te goed... Van ons, die over van alles en nog wat kunnen gaan, maar alles is voor het eerst in ieder geval geweest. Als u wilt reageren, kunt u dat doen via Twitter. Gebruik dan hashtag Casaluna. Een berichtje achterlaten op Facebook kan natuurlijk ook. Of een mailtje sturen naar casaluna.ncrv.nl. We hadden in het kerstpakket van de NCV dit jaar een prachtig cadeautje zitten met uh, levensvragen. En ik dacht, ik vind het wel leuk om er uh, eentje uit te halen om met jullie te bespreken. O oh jee. Ja. Mm -hmm. Levensvragen. Uh, welke zal ik eens... Zullen we een leuke doen? Wat is het stoutste dat je ooit in je leven hebt gedaan? Hoe was het toch over die eerste keer hebben, Manoushka? Nee, je moet ik even over nadenken welke, welke ik zou opbiechten. <tie> <tie> hmm. Doe maar degene die uh, direct inbinnen. Het stoutste dat ik ooit heb gedaan... Ik, ik heb op de, het eerste wat me te binnen schiet is dat ik op de, op de lagere school zat ik in, in, uh, in de derde klas. Dus dat is groep vier, geloof ik, of vijf. En, en toen hadden, kon je ook postzegels uh, um, sparen. Dan kon je zegeltjes kopen en dat ging dan ging naar je de, naar, de, naar de postspaarbank. Mm -hmm. Dus eigenlijk was het gewoon spaar, uh, je eigen spaarrekening uh, spekken. Maar dat deed je dan door middel van zegeltjes. En ik was. Uh, um, nee, het was niet helemaal niet de derde. Het was de tweede klas. Dus het was groep drie. En ik was. Vier. En ik was echt. geen, geen idee van geld. En toen heb ik. uit mijn moeders portemonnee. Heb ik, um, dat, dat rode briefje. Dat was geloof ik. 2,50. kwam nog in, in papier. Uh, uh, papiergeld was dat. Ik heb een rode en een blauwe gepakt. Want dat, daar ging ik. Uh, ik had namelijk bij een ander kind in de klas gezien. dat ze dat gedaan. Dat ze, die ging heel veel zegels uh, kreeg ze van dat geld. Dus dat kwartje dat was niet goed meer. Dus, zo de, <tie> ja, ik betekent. zou de rode of de blauwe doen. Het werden de blauwe, geloof ik. Voor vijf, vijf gulden, vijf Surinaamse gulden. Dus dan kreeg ik heel veel zegels. En ik vond dat eigenlijk best wel een hele goede actie voor <tie> mezelf. <tie tie> Ooit opgebied. Nou, ik, ik, ik kreeg de kans niet, want ik had het aan mijn vriendinnetje verteld... en ik zei nog zeg, niks zeggen en ze liep naar buiten. Mijn moeder kwam me van school ophalen en ze loopt naar buiten... en ze zegt, tante Ria, weet je wat Manouska gedaan heeft? Ze heeft vijf gulden gepakt. ik, dus ik denk, vijf gulden? Was het vijf gulden? Oh, het was vijf gulden. Ik had echt geen idee. En toen zei mijn moeder heel lief, de volgende keer moet je het even vragen. Het oh. is vast niet het stoutste wat ik heb gedaan, maar dit schiet me te binnen. <laughs> even het overheen. Eh, enig idee wat het stoutste is wat je hebt gedaan? Ja, dat was een hattem. Ik heb een politieagent uitgescholden. Ik was Zo. een jochtje van een jaar of zeven. En ik had in een boek allemaal scheldwoorden gehoord... die je tegen de heilige Herman dat kon, uh, kon vertellen. Dus ik heb dat uitgeprobeerd. En ik werd meegenomen naar het bureau. En daar kwam mijn vader mee ophalen. Oeh, Oeh dat Oeh. was niet best. Nee. Nee. <laughs> dat zei was hij... maar één keer. <laughs> Dan willen we toch horen wat jij hebt gezegd en wat jij te horen kreeg. Nou, dat, dat kan ik niet voor de ervoor herhalen. Oh, dat was zo erg met zeven dat was, jaar? Ja, al? het was heel erg, ja. Wat wou je zeggen, Jan? Nou, politieagenten uitschelden, moet je altijd heel voorzichtig mee zijn. Maar ik herinner me dat er zoveel jaar geleden. het respect voor agenten nog aanzienlijk veel groter was dan thans. dat een hoogleraar hier aan deze Utrechtse Universiteit. dat hij een keer geverbaliseerd werd door een agent. En die was zo klein, zo kwaad. die verloor een beetje zijn geduld. Dus die zei op een gegeven moment. Als ik nu tegen u zeg. Ezel dat je bent, wat doet u dan? Nou, zei de agent, dan krijgt u een tweede bekeuring... en dat is voor belediging van een ambtenaar in functie. Dan zeg ik nu, bij deze, dag, agent. <lacht> Prima. En dan ben je het toch even lekker kwijt. Verhalen gaan we nog een uur lang uh, vertellen. En er komen prachtige verhalen voorbij. Maar muziek is ook. En ik ben zelf niet enorm goed bij stem. zeg uh, nog, ik ben blij dat hij het nog doet. Maar um, we hebben wel uh, prachtige zangeressen in ons midden. Nou, Jan van Hoof heb ik zo'n idee met zijn lage stem. Die moet ook uh, mooi kunnen zingen. Evert Overhem als dominee, dan kan je natuurlijk sowieso goed zingen. <tiedacht> dus ik zou zeggen, zullen we maar gewoon met z'n allen... En u mag ook hier, want we zitten hier live in Utrecht, hè, in Café Hofman... Uh, met z'n allen Amben. meezingen... We hebben het witte kerstfeest, maar dan in het Nederlands. Dus White Christmas in het Nederlands. Applausje voor jezelf, hè? Ja, live vanuit Utrecht zitten we hier. Iedereen even rondom de piano gaan staan. Dat is echt zo'n zo heerlijk... Dat geeft nou echt een familiegevoel. Ja, ja. Ja. Ik weet dat wij dat vorig jaar met mijn schoonfamilie... Mijn schoonvader die kan ook prachtig piano spelen. Mijn kleine nichtjes waren erbij. En dan allemaal rondom die piano kerstliedjes zingen. Ja, het is kneuterig, maar het is zo fijn om dat met z'n allen te doen. Evert... We gaan dertig jaar terug in de tijd. De eerste keer dat jij... Komt in het verhaal. Hij zag er al weken tegenop... de preek met kerst. De mensen willen dan heel veel engeltjes, kinderkers... maar bij hen thuis was het kinderledikantje in één keer leeg geweest. Wie gedood, zei de dokter. Ze was bijna acht maanden. Woorden als kinderken en kribben klinken dan heel anders. Maar voor alles is een eerste keer. De preek moest klaar. Hij vermander zich, begon te schrijven. Maar het ging niet zo helemaal over hemzelf. Alsof hij er zelf niet in voorkwam. Zijn vrouw en de andere kinderen ook niet. Het kerstverhaal in de Bijbel begint met augustus en de volkstelling. Maar de mensen telden zo raar, vond hij. Ze zeiden, ach, jullie zijn nog zo jong. Allebei begin dertig. Je krijgt vast weer een kind. Alsof dit overleden meisje zomaar kon worden ingeruild door een nieuw exemplaar. En alsof de andere kinderen dan blij zouden zijn met een nieuw zusje... Maar dit zusje was ineens weg en als dit zusje zomaar weg kon zijn... zouden dan zij ook zomaar weg kunnen zijn. Angst. Telefoon. Familie Hutteman. Vader, in het verzorgingshuis is heel erg ziek. Als u hem nog een keer wil spreken, moet u er gauw heen. De domen die dus de preek te breken en fietste naar het Reggedal, het verzorgingshuis... De verzorgsters waren in de slaapkamer nog met Hutteman bezig... dus hij ging even in de woonkamer zitten. En toen zij klaar waren, probeerden ze Hutteman nog een beetje aan de praat te krijgen. Meneer Hutteman, hoeveel kinderen hebt u? Hutteman kon moeilijk praten, maar hij stak vier vingers op. In het dorp kenden ze elkaar allemaal, dus de verzorgster corrigeerde Hutteman... Nee, meneer Hutterman, u hebt drie kinderen. En ze noemden hun namen en woonplaatsen. één in Enter, één in Wierde en één in Rijssen. Dus, meneer Hutterman, hoeveel kinderen hebt u? En hij stak weer vier vingers op. De dominee stond op het hoekje van de slaapkamer te kijken... en de verzorgsters keken wat hulpeloos aan. Sorry, jammer voor u, maar meneer Hutterman is vanmorgen niet zo aanspreekbaar. Op dat moment kwam mevrouw Hutterman binnen... Krom, gebogen. Moet u nou eens horen, zei de verzorgster. Jullie hebben drie kinderen, maar hij zegt dat jullie vier kinderen hebben. Zij ging rustig bij haar man zitten, stilde zijn hand. En ze zei, er was nog een vierde, een kleintje. Die heeft maar heel kort geleefd. Daar praatte je vroeger nooit over. Maar wij zijn het nooit vergeten... Ook al is het meer dan 60 jaar geleden, hij heeft gelijk. We hebben dus eigenlijk vier kinderen, al leven er nog maar drie. En weer stak Hutteman vier vingers op. Thuisgekomen omhelsten ze elkaar in de pastorie. Dit verhaal sloeg in. Hadden ze dan toch vier kinderen in plaats van drie? Mag je dus anders stellen dan de mensen en kun je dat tot op je sterfbed volhouden. De mensen vonden het een wat opvallende kerstpreek dat jaar. Het ging niet zo erg over kindekes en engeltjes en een kribbe. Het ging over de volkstelling van Augustus... over het verschil tussen getal en verhaal. Verhalen zijn op de een of andere manier meer waar... dan getallen en statistieken... Getallen zijn niet waar als er geen verhaal is. Ze kregen nog een toegift. Een gezonde zoon. En als de predikant van dit verhaal ooit oud en ziek wordt... en ze proberen hem bij de les te brengen met de vraag... hoeveel kinderen hebt u? Dan steekt hij vrolijk vijf vingers op. Ja. Kees van der Heid, Annemarie Hensens en Sari van Brug, het ensemble dus. Het Andante was dat uit de suite Concertante van Marc Lavrie... waar we het eerste uur ook al een mooi muziekstuk uit hoorden. Er is al getwitterd met ideeën, jongens, hoe jullie ensemble kan gaan heten. Wat dachten jullie van Luna Musica? Ja, ja. Primo Luna oh. Musica. Primo Luna Musica, zegt is Suzie <laughs> Dat wordt steeds <laughs> mooi. Ja, ik zie een gemengd enthousiasme. Als u denkt, het kan nog beter. Ja, precies. ze dus kunnen even in conclaaf te overgaan. En dan uh, horen we tegen twee uur wel. Ja. Evert, volgens mij was iedereen erg onder de indruk van, ja. uh, van jouw verhaal. En werden we ook allemaal even stil van. Ik moest eigenlijk meteen denken aan dat, dat wat ik net zei over die levensvragen. Wat wij hadden gekregen van, uh, uh, in het kerstpakket van de NCV. Daar zit één kaartje in. Waar gaat het in het leven om? Als ik jou dat dan vraag... Waar... Wat zou jij dan antwoorden? Drie woordjes. Vroom en vrolijk. Vroom en vrolijk. Is humor extra belangrijk? Ja. ja. Is dat iets wat, wat jullie toen op de benen heeft gehouden? Of ja. Je nog, ja? Ja. ja. Want je jullie het, eigenlijk zowel nog... Zowel het vrome als het vrolijke. Uh, het hoort bij elkaar. Het is dus onlosmakelijk met elkaar verbonden. En ja, wij vieren de verjaardag nog... En wij vielen de sterfdag ook. En wat doe je dan? Um, op de verjaardag krijgen wij van een zus en zwager uit het buitenland... altijd een hele grote bos bloemen. De andere kinderen bellen. En uh, op de dag dat ze gestorven is, eten wij taartjes of zo. We staan er toch even bij stil. Ja. Al dertig jaar lang? Al dertig jaar lang, ja. ja. ja. Hoe, hoe krijgt dat een plek in je hart? Nou, dat, is, uh, dat, dat duurt jaren en jaren. Dat is hartverscheurend. Ik kwam uh, niet zo lang daarna bij de dokter. Ik had pijn in mijn hart. En hij zei, ga jij eens even rustig zitten. Hoe denk jij dat dat komt? Hmm. Dat is een wijze arts. Ja. Maar uh, dat krijgt langs mijn hand krijgt het een plek. En ik ben nu al zover dat ik zo'n verhaal kan vertellen. En misschien mensen helpen die ook... Jan zei net van, als ze nou acht jaar was geweest... dan had ze zonder meer meegeteld. Maar juist die kleintjes, die, die worden... Nou, ze zijn al dood en dan worden ze ook nog een keer doodgezwegen. En ja. dat vind ik ja. Maar Dat vond ik leuk aan jouw verhaal. Tellen en tellen is twee. En we hebben in het Nederlands dat woord meetellen. Je telt mee en verdraait. Dan ja. zie je dat de verschillende optelsommen heel verschillend uitkomen. Ja. En dan zag ik zag, allen, alle mensen tellen mee... Maar ja. dat is niet voor iedereen even duidelijk. Dus we komen tot verschillende totaalsommen. Ja. Ja. Tegenwoordig is het wel anders, denk ik, toch? Wordt er nog steeds over gezwegen, denk je? Uh, bij jongere mensen wordt er niet meer over gezwegen. Nee. Want ik heb heel veel met oudere mensen gewerkt. Die kwamen dan uh, bij mij in Haar was ik toen predikant. Ik had een oude wijk met veel verzorgingsterhuizen... Dan kwamen ze binnen, dan kwam je kennismaken. Ik zei, ik ben de nieuwe dominee. Nou, ik heb een beetje aan wennen en zo. Dus ik vroeg, uh, waar wordt u geboren? Nou, de rest kwam nog wel zelf. En dan kwam ook het aantal kinderen. En dan vroeg ik, zijn dat ze allemaal? En dan keken ze me aan met ogen als theeschodeltjes... van uh, wat, hoe komt hij erbij die vraag te stellen? En dan kwam vaak het hoge woord eruit van nee... Er waren nog één of twee overleden met een geweldige huilbuik. Want dat was dertig jaar geleden ja. dat ze daarvoor het laatst over hadden gepraat. Ja. En dan later in dat verzorgingstehuis, dan zeiden ze... ik heb zo'n rare dominee, die stelde zo'n vreemde vraag. <laughs> Hoe komt die man daarbij? En dan zeiden ze bij zijn Gronings, hij waait ervan. <laughs> hij met weet andere woorden, het is hem zelf ook overkomen. Het ja. is ja. ja. ja. ja. dus een indrukwekkend verhaal. Bij de eerste keer denk je altijd ook aan, aan vrolijke dingen en zo. Maar dit is ook een, een eerste keer. Het is een contrast natuurlijk met wat ik nu meemaak. Dat ik net moeder ben geworden en dan dat verhaal van jou... Dat, uh... oh, alsjeblieft, geniet ervan. Ja. En, uh... Dat doe ik. Ja. Volop, volop. <tie> Ze heeft gisteren de eerste wortelhapje naar binnen gehaald. <tie> ja hoor. <tie> nou, nu klink ik echt als een moeder, hè. <tie> ja. Dus nee, dat doen we zeker genieten. Ja. Suzie, jouw eerste keer. Ja. Je had het al, je haalde net de, de dichter tevoorschijn, Vazalis, ja. in het eerste uur al. Want een vrouw die voor jou een enorme inspiratiebron is. Ja, zeker. Wat heeft dat met die eerste keer te maken? Uh, nou. Vazalis wilde eigenlijk alles voor de eerste keer beleven. En uh, zij, zij vond alleen de dingen eigenlijk leuk als ze kakelvers waren. En ja, dat, dat herken ik wel een beetje. Ik, uh, ik schrijf zo ook liedjes. Um, maar goed, dat heeft niet zoveel met mijn verhaal te maken. Alhoewel, daar is het denk ik wel een beetje begonnen. Um, mijn verhaal gaat over de eerste keer dat ik mijn eigen paardje kreeg. Ik was zes jaar oud. Mijn vader is, was veehandelaar. En we hadden een heel groot gezin met acht kinderen. En hij zei het op een woensdagmiddag tegen mij. Hij zei, ik heb voor jou een hele bijzondere pony gekocht. O, nou, dat, dat was natuurlijk wel een mededeling. Want ik dacht, ja, hoe ziet die pony er dan uit? En, waar staat maar hij komt pas zaterdagochtend. Oké, okay, goed. Nou, ik wachtte natuurlijk en uh, slecht slapen. Maar zaterdagochtend riepen ze mij uh, uit de speelkamer. Want het was zover. Hij was aangekomen en stond op het erven trailer met zo'n oude Mercedes ervoor, want die hebben ze allemaal, die veehandelaren. En daar stond de pony in, de luiken nog dicht, de sloten er nog op. En ja, ik rende natuurlijk naar buiten en die ijzers die gingen er vanaf en de klep ging open. En daar stond mijn prachtige, verwaarloze fury. Dus ze haalden me uit en ik omhelsde hem en ik voelde de... Schilfers en de zweren onder zijn manen. En hij, hij, hij zag er niet uit, maar ik hield onmiddellijk zo ongelooflijk veel van die pony. En uh, hij was een beetje uh, gevoelig, want hij had heel lang in de stal gestaan. En er had eigenlijk niemand naar omgekeken. Vandaar ook die zweren en die, en die klitten in dat haar. Dus ik ging hem verzorgen en mijn moeder vroeg zich regelmatig af... waar de appeltjes shampoo gebleven was. Ja, die zat dan weer... <lacht> In de, In de manen van het paard. En de manen werden ontklit. En hij ging steeds mooier en uh, lekkerder ruiken. En hij werd steeds zachter. En, uh, nou, we gingen bij een club en we wonnen eigenlijk alle prijzen die er te winnen waren. We waren echt een, een twee-eenheid, kan je wel zeggen. En uh, toen ik een jaar of tien was, we gingen dus naar concoursen... En ja, we waren echt goed. Ik was kringkampioen. Wat is dat? Kringkampioen is uh, zeg maar dat je. Um, je hebt een, een, een kring van een aantal clubs. Zeg maar. In Den bos heb je dan. Kring bos En dan doen al die dorpen zeg maar, daaromheen. sint Ude, uh, Drune. Uh, al die dorpen doen mee. En die geven dan. Die organiseren concoursen. En daar ga je dan. Uh, ja, je best doen natuurlijk. Een prijs winnen als het goed uh, is. En. Ja, als je dan uh, alle prijzen wint, dan ben je kringkampioen. Dan krijg je een hele grote beker en een hele mooie uh, rood-wit-blauw strik met een oranje lintje. En dan staat dan op: kringkampioen. <lacht> en de pony kreeg zo'n mooie rosette. Ja, ja, ja, ja die bedoel zet. ik, die strik. Ja, ja, ja, ja, ik noem ja. dat een strik, maar die okay. rosette, ja. ja. Nou, die hadden wij dus. Daar kwam ik mee thuis. En, uh, maar als hij dan in die vrachtwagen moest, dan werd hij er nog wel eens hardhandig ingezet. Want die leiders van die club, dat waren nou niet bepaald. Uh, ja verfijnde mannen, zullen we maar zeggen. Maar die bestaan, hè? Ja, die bestaan. <lacht> en, um, goed, uh, een aantal keer kwam het voor dat hij met het bloed... aan zijn benen uit die kar kwam. En op mijn tiende besloot ik... ik hoef geen prijzen meer. Ik hoef geen kringkampioen meer te zijn. Ik ga alleen nog met mijn pony, lekker in de loons en duinen rijden... en in het land van ooit. Want toen was dat mijn bos, voordat het land van ooit was. En uh, nou ja, zo hebben wij eigenlijk een heel aantal jaren samen doorgebracht. Maar ja, de tijd uh, ging verder en ik begon te groeien. En mijn benen werden langer. En mijn vader was een veehandelaar. En op een goede dag kwamen die benen echt... Uh, een aardig eentje onder die buik vandaan. En hij werd verkocht. En toen was ik twaalf jaar oud. En dat was echt ongelooflijk voor mij dat hij gewoon verkocht was. Hij was weg. En ik had altijd het idee van als ik nou later groot ben... en ik ken een boer met een stukje land, dan haal ik hem terug... En toen ik dertig was, was mijn dochter negen en mijn zoon zeven. En toen dacht ik, nou, die uh, Jan Verrooy daar uh, een eindje verderop in Groene Kan. Die mag mij wel. Ik ga eens bellen, eens kijken waar die is. Dus ik belde die vrouw waar mijn fury nu stond. En ik vroeg haar, zou ik mijn fury terug mogen? En toen antwoordde zij mij, meisje, ik heb tien kleinkinderen ik kan dat niet maken. En toen zei ik, nee, dan wil ik het ook niet. Maar ik was echt even twaalf jaar... toen ik daar op die zondagavond die vrouw belde... met die twintig jaar ertussen. En uh, ik was echt wel heel verdrietig, moet ik zeggen. Dus ik ging naar bed. En uh, de volgende ochtend werd ik wakker. Om half acht ging de telefoon. En toen was het diezelfde mevrouw. En die zei tegen mij, ik moet jou toch iets vertellen... Ik ging gisteravond naar de stal. En ik ging Fury even vertellen dat jij gebeld had. En toen blies hij zijn laatste adem uit. Hmm. Weet je echt? Ja. Oh. En dat vond ik zo mooi. Ik dacht, nou, dan kan ik het toch weer helemaal voor het eerst zien. Dat verhaal wat toch altijd zo een beetje treurig wel was. We was, was, hadden ineens toch een heel mooi, prachtig einde. Dat was weer helemaal goed. De laatste gedachte die hij heeft gehad was dus aan jou. Ja! ja. Kan bijna niet anders. Hè? Hoeveel kleinkinderen daar ook op gezeten hebben. Ja, het is in ieder geval een heel mooi verhaal, hoe het dan ook is. Ja. Maar het is, het is wel heel erg mooi dat zoiets in tijd bij elkaar kan komen. Ja, ja. ja, ja dat is bijzonder. Ja. Staat er nu nog ergens een paard in een weiland van jou of uh, is die nou, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee. Ik rij nog steeds. Ja, ik, ik, ik, ik, ik neem waar. Voor zwangere vrouwen. Oh, ja. ja, als die een paard hebben en, zijn, en die, he? die, die, die kunnen dan uh, tijdelijk niet rijden of zo. En nee, die, die groeien het dan ook, op, ja, op een ja, andere precies, manier. Dan neem ik het over. En de kinderen zijn ook paardenliefhebbers? Ja, onze dochter die heeft wel een aantal jaren gereden weer met een buurmeisje mee. Maar... Ja, eigen paardje moet nog komen eigenlijk, maar ik wel. probeer komt, me komt dat nog. voor te stellen met een pony, want wat voor wedstrijden waren het? Dressuur? De nee, ik deed alles eigenlijk. Ik begon met uh, stoelendans... Op mijn zesde, ja. Stoelendans. Ja, stoelendans. Stoelendans met een pony. Dan zet je zeg maar vijf houten kiesjes bij elkaar. En daaromheen zet je op een afstand van ongeveer tien meter een paal. En nog een paal en zo in een cirkel eromheen. En dan krijg je van die hele leuke retteke tent marsmuziek. En dan ga je daar met al die meisjes op die paardjes rondjes rijden. En op het moment... Ja, ja, ja. En op het moment dat de muziek uitgaat... dan moet je buiten de palen van je pony springen en dan zo snel mogelijk naar je mijn kistje andere. toe. En dan is er één ja, kistje te weinig. weinig. En ik was daar heel goed in. ja echt Elde. Ook daarvan weet je een kringkampioen. Ja, ja, ja, serieus. Eén keer ben ik buiten de palen gevallen... maar mijn pony was gewoon... Het was echt een mens. Hij kon denken als een mens. Die pony die buiten de palen viel ik... en die pony rent gewoon in zijn eentje naar dat houten kistje toe... en keek om zo van waar blijf je? Ja, was Ja, ja. Ja. Het is ook wel met. Uh, ik, ik dacht als je dressuur rijdt met zo'n pony. Dat, dat, dat hoort zo'n heel rank, lang paard te zijn. Ik zie dan zo'n klein. Ja, nee, dat kan ook met een klein uitgevallen ponytje ja. vormen. Ja. Nee, pas op, hij was heel mooi. Oh, hè, de mijne, ja. ja. ja. <laughs> nee, maar je kan ook echt dressuren met kleine ponies. Okay. Ja. Ja, ik heb een dochter en dat is Moutje. Ja. En die is een beetje klein voor de leeftijd. Niet echt klein, maar, maar die zit op een heel groot paard. Dat ja. is ook indrukwekkend. Dat kan hè? ook, ja. ja. Dat, dus haar beentjes, die komen nog niet eens uh, halverwege Wegen de buikje? Ja, Oeh, ja. ja. Dat is wel spannend voor opa. Uh, uh, voor opa <lacht> ja. vindt het heel spannend. Dit is in ieder geval iets wat niet in de genen zit. Want ik heb daar nooit enige neiging toe gevoeld om okay. op een paard te gaan zitten. Maar mijn kleindochters al zijn afgenomen. allemaal idolaat ja. van paarden. Ja. Ja. Trouwt erbij, hè? Hij ja, is zijn paarden, Manuska. Ja, tuurlijk. Tina. Met Tina hadden we toch altijd paardenmeisjes? Ja. Zo'n verhaal in ja, de Tina over ik paardenmeisjes. Dat heb ik nooit gelezen, maar ik had natuurlijk een paard. Dan hoef je geen Tina meer te nemen. Nee, maar ik had geen paard. Alleen van de buurman stond in, in, op een perceel naast ons huis. Het was een leeg perceel. Er stond een paard. En ik vond hem leuk dat hij een keer op mijn voet ging staan. Toen dus die Oe. hele paardenliefde was op. Ja, nee, dat is pijnlijk. Ja. Ja, nou ja, ik, ze zijn mooi om te zien, vind ik. Ja, ik dacht prachtig. in eerste instantie, toen jij begon over de kregen van... Nou, dat zal uh, ik als stadsmeisje zo'n My Little Pony zijn geweest of zo. Dat ze <laughs> van nou, je krijgt iets fantastisch. In plaats van een echte pony komt er dan zo'n uh, zo paars of zo'n roze ding. Hè? Dat is ook helemaal ja, uit die tijd oh, volgens mij. Ja, ja. Nee, maar dit was gelukkig een echte, echte pony Suzy heeft ook uh, heb je eigen muziek geschreven? Uh, All for Love, heeft het ook met dit? Is het gewoon een mooi eigen nummer, Suzy? Of is het ook met de eerste keer iets te maken? Of is het gewoon een nummer wat je zegt? Nee, het is wel gewoon uh, mooi. Dit is een, een liedje, um, ja dat gaat gewoon over, over liefde. En, en uh, het gaat over iemand waarvan je denkt, nou blijf jij nou maar gewoon, alles, alles kan veranderen. Maar alsjeblieft, blijf jij gewoon op die plek waar je zit. En wie dat dan ook uh, mogen zijn, dat mag iedereen zelf invullen. Okay. Overlaf van Suzy Dexter. You, oh how I missed you for so long. I would say I have cried, oh I have cried since your. But I if you want to talk about don't you say goodbye don't you judge the lack of it I Just feeling Ja, mooi. Suzy Dexter dus met All for Love, nummer wat ze zelf heeft geschreven. En prachtig. Ja, ik vind het prachtig hoor, maar de ontroering is gewoon keelpijn dit. Niet dat ik geen woord meer kan. uit. Ik moet ervan huilen. Hoe oud was je eigenlijk? Ja, dag. Hoe oud was je eigenlijk toen je je eerste liedje schreef? Ja, heel jong, ik dacht acht. dat daar jouw eerste ja, ja, verhaal nee. over zou ja, gaan. Ja, nee, dat, dat, is, ik, ik, dat deed ik eigenlijk op het paard. En, uh, en, uh... Dat liedje schreef ja, je ja, op ja, het serieus, paard? Ja, serieus. Ik zong gewoon wat ik zag. en uh, en dan doe je had ik... dat? Ik probeer dat voor te zetten. Die teugels in je hand. En dan ja, dan zie je gaan. gewoon wat je ziet. Oh, oké. Okay. Ja, ja. En op welke melodie dat, dat ontstond dan ook dat, allemaal? Ja, spontaan. dat gebeurt dan. Ja. En, dan en dan kwam ik thuis en dan schreef ik het op. En dan had ik een roze stifje en dat deed ik... Uh, een beetje nootjes en akkoordjes. Ik heb het schriftje nou zo schattig. Echt ook die, die teksten, weet je wel? Echt, uh, echt, uh, die zijn echt heel grappig als je die leest. Ja. Weet je nog wat of niet? Uh, ja, waarom moet dat allemaal? Waarom niet zonder kabaal? Oh nee, wij doen niet mee. Waarom granaten en bomen? Waar zijn wij aan begonnen? <lacht> hey, en ik heb er ook nog een van een jongen die ik heel leuk vond. Hij had krullen. En, die, en er was dan een liedje: Ik keek eens om, ik wist niet waarna. Maar ik zag een jongen met krullend haar. Blozende wangen en een bolle toet. Ik wist niet waarom, maar ik voelde me goed. <tie> <tie> is is ook zo'n schattige kinderliedjes, ja. ja. Oh, wat goed. Dus het zat er al vroeg in. Ja, ja. Heb jij je aantekeningen even daar bewaard? Neem ik aan met, met preken, voorbereiden en zo, dat je wel dingen opkrabbelt? Heb je zo'n boekje bij je of zo? Nee, dat gaat meestal gewoon op de harde schijf hier. Ja, in de bovenkamer? Je ja, in de bovenkamer. Ja. Maar uh, wat ik ooit een keer gezegd heb, dat is allemaal wel bewaard gebleven. Een ja. grote archiefkast. En dat uh, kan ik nog eens nakijken waar ik het niet meer mee eens ben. <laughs> en? Is dat veel? Ja, want je kunt het uh, verhalen van een jaar geleden zijn niet meer actueel. Dus... Uh, ja. Je, je zou misschien verwachten van iemand met zoveel ervaring... kan een, met een kast vol appel preken. Hij pakt er gewoon een van het stapel. Nou ja, dan denk ik, dat is vijf jaar geleden. Die kan inmiddels wel weer een kentje. Ja, De gemeente, gemeente merkt het onmiddellijk. Echt waar? Ja, ja? Ja, ja. Ja. Is het een kleine gemeente? waar. je. Waar je... Nee, nee, nee, maar als je, dat, dat, dat, dan is het oud bakken. Dan is het niet meer fris. Het uh, is je ja. taal niet meer. Ja. Het zijn oude liedjes. Ik bedoel, uh, zo was je toen. Ja, Grijs gedraaid. Ah. moet je niet meer doen. Nee, dat moet je niet meer doen. Nee. Nee. Ik zal nog wel, mijn af te vragen hoe mm -hmm. het met jou in een dieren. Je zei paardjes. Je had geen paard. D nee. Dit is wel de Tina-tijd. Wat jij een favoriete dier? Of nou, is ik was dieren? wel erg van de hondjes. En die had ik ook altijd. Maar dan buiten. Okay. Dus toen ik hier kwam wonen, was de, de liefde niet over. Maar wel een hond zelf hebben, dat ging... Uh, het hele ding van een hond binnen en op de bank en in je bed... dat. Het was niet echt dat je denkt, goed. het is mijn ding. Dus, dus ik heb nu al uh, 23 jaar geen hond meer. Dat vind ik soms best jammer. Dus toen we hier binnenkwamen ook en René zijn hond was. Toen was ik helemaal blij. En ik ja, honden. Maar nee, mijn kinderen zijn nu heel erg van, uh, we willen een hond. En ik zie mezelf dan al in de kou. Een hond uitlaat om 11 uur en de sneeuw om 11 uur. Ik ga daar. Die kou zit jou te hè? Maar ik vind niet. ze enig. Mijn kinderen? Ja, die gaan die hond uitlaten. Nee, dat gaan ze niet doen. Dat zeggen ze dat ze gaan <laughs> doen, maar dat gaan ze niet doen. Nee, dat zijn de afspraken die je dan dat, moet maken. Dat, toch? Gaat, dat is de eerste afspraak die misgaat. Nee, maar ik ben, ik ben gek op dieren. Ja. De aapjes die we vroeger hadden, dat, dat was maken eigenlijk die veel nu tamme, zielig. Dan ook, ook niet, die apen hm? kon, je die, kon je daar lekker mee kopen. Ja, helemaal en... tam. Nee, nee, dat ging dat niet met doodkopsaapjes. Die zijn, die zijn best wel agressief. En als je niet opletten, dan, dan uh, beten ze je ook ontzettend. Um, dat is mij nooit overkomen, maar dat, dat weet ik wel van nichtjes en neefjes. Maar dat, dat was, was eigenlijk zielig. Toen, toen was het leuk, maar zo'n best in de ketting de hele tijd. En dan liep hij weg. Dus het kan eigenlijk niet. Maar het was wel heel leuk toen. Vast een en, uh, en oh. uh, nou ja, mijn, mijn grootouders hadden kippen en, en paarden ook. Maar nee, ik was een beetje bang van die paarden. Dus dat, uh, het is een beetje, Jan van Hoven wat Manuska vertelt met die apen, een beetje als met mensen. Ze kunnen er zo aardig uitzien. Maar ondertussen halen ze even flink uit af en toe. Uh, af en toe. Maar och ja, ze hebben hun eigen karakters. Maar ik zit ook te denken aan mijn eigen eerste huisdier. Uh, dat was een hondje dat heette Fanny. En dat is op zich een wonderlijk verhaal. Het was in september 1944. Het was de slag om Arnhem. Er werd Arnhem geëvacueerd. En ik zie nog die eindeloze stoets van mensen met kruiwagens, met kinderwagens, met handkarren... die weg trokken. En op een gegeven moment komt er een uh, familie voorbij... en die hadden een klein hondje bij zich. En die zagen al... je wist toen nog niet hoe lang het zou duren. Wij wisten achteraf... negen maanden zou het nog duren, die evacuatie van Arnhem... dat we nog bezet zouden zijn. Wist niemand toen. Ze trokken alle kanten uit. En toen uh, waren die mensen met het hondje... dat heb ik verder niet gezien, maar dat heb ik later gehoord. Uh, die wilden het hondje kwijt... En toen stond er een Duitse soldaat, een jongeman... en toen vroegen ze aan die Duitse soldaat... of die dat hondje, als zij weg waren, wilde doodschieten. Oh. Ja, want ze konden het niet meenemen. En die Duitse die heeft dat geprobeerd... en die had dat bondje vastgebonden aan een boompje... En die had er een paar keer op geschoten, maar die was zo nerveus en zenuwachtig, die kon het niet. Oh. Dus die uh, schoot er een paar keer naast en op een gegeven moment schoot hij door het voorpootje en dat was verbrijzeld. En toen heeft hij het laten zitten, want zijn kogels waarop weet ik veel. In ieder geval, dat hondje dat werd later door mijn vader gevonden, werd losgemaakt. En die, ja, die liep bij ons hond met een... Met een hinkenpoot, met een verbrijzeld voorpootje. Dan moet je je voorstellen, in de dierentuin waar ik groot werd. hadden we een slachthuis. waar het mm. vlees geprepareerd werd voor de hoofddieren. Niemand in die tijd keek naar dat hondje om. Maar dat hondje, dat zag ik na een paar weken. en liep die weer. En die had zich in leven gehouden met de afval rond het slachthuis. En daarna ging ik steeds verder met dat hondje optrekken. Dat is mijn lievelingshondje geworden. Fanny. En Fanny herinner ik me nog zo aanhankelijk. Ik had zijn leven niet gered. Niemand had zijn leven gered. Het toeval heeft zijn leven gered. Dat die vent zenuwachtig was en niet goed kon schieten. Maar eh, dat is mijn dierbaarste herinnering. Mijn ja. eerste hondje. Ook weer een eerste keertje. Ja. Ja. Mijn hondjes zijn zo leuk. Zijn zo ontzettend leuk. Joh, neem er een, dan maak gewoon ja. goede afspraken met die kinderen. Van. Ja. daarna ja, hebben we ook weer naar buiten. Het oh, is leuk. Ga naar het asiel, alle leuke hond. René heeft uh, gewoon de hond gehouden, hè? Stand, ja, hij slaapt eindelijk. Dat was een beetje onrustig de hele avond, maar nu snurkt hij. En hij is ja. toch doof inmiddels toch Ja, ik hoort niks meer. Ja, hij mee, ja. dus krijgt Zo. helemaal niks mee van alle muziek nee. en alle verhalen die we vanavond uh, hebben. Uh, jij, jij rent al heel de avond heen en weer tussen ja. de piano en <laughs> tussen de microfoon hier. Dus je hebt in ieder geval aan je conditie gewerkt vanavond. Gaat goed, ja. De eerste keer dat jij... Ja, iemand getrouwd heb iemand afgelopen getrouwd week. Hebt? Ja. Oh. Ik was één dag ambtenaar van de Stand oh. En ik had dus ook een toga aan. Ik voelde mij ook een beetje dominee of pastoor, moet ik zeggen. Als je zo'n zo toga aan hebt, voel je je anders. Maar hoe, hoe, hoe, hoe, hoe ontstaat zoiets dat je een huwelijk afsluit? Ja, mijn goede vriend uh, Robert, die, uh, die heel lang technicus is al van de theatergroep... Uh, die ik heb opgezet, van Opstekwater... Die uh, ging trouwen met Morgana, Prachtige naam natuurlijk, Robert en Morgana, klinkt heel goed. En die vroegen mij al ongeveer een jaar geleden van, uh, ja, we zouden het leuk vinden als jij ons trouwt, dat kan. Dat, dat wist ik ook niet dat het kan, maar uh, ik vertel wel eens in Duitsland dat dat gaat. In, uh, in Nederland kan alles, zeggen ze dan, inderdaad, in Nederland kan alles. Je kan daar voor één dag ambtenaar voor Burgerstand zijn, dat moet je wel aanvragen. Ze gaan eerst kijken of je bewijs voor goed gedrag hebt of je niks hebt uitgehaald in het verleden. Um, daarom was ik ook blij dat die vraag net voorbij ging. Toen, wat is het stoutste uh, wat, wat je het ooit hebt gedaan? Hadden. Gelukkig niet. Oh, we hebben straks nog een paar minuten, hoor, om dat eventueel nog in de groep te kunnen gooien. Jullie... Nou, dan komt er zo'n ja, hele Maar krijg je een soort verhoor op op? of zo? Nee, of dat het? niet. Dat gaan ze stiekem opzoeken. En dan moet je naar de rechtbank en dan word je beëdigd voor die dag. Echt dan moet je een paar weken van tevoren naar de rechtbank. En dan moet je ook beloven dat je niet omgekocht bent of wordt voor, die, voor dat huwelijk. Het zou ook kunnen dat je voor een verblijfsvergunning iemand snel oh, ja. trouwt of zo. Maar allemaal niet. Je mag er niks voor aannemen, geen geld voor krijgen enzovoorts. En dan mag je, ik was bij de gemeente Rotterdam, dus prachtig in de grote trouwzaal van het stadhuis oh, op de Koolsingel in uh, Rotterdam. En daar dan natuurlijk voltrekken. En hoe, hoe ging dat? Was je zenuwachtig? Ja, een beetje wel. Ik, ik, ik, ik moet zeggen dat ik het lastig vond om ja te zeggen meteen. Want uh, ik zei vroeger, het ze dus aan mij, en ik zei, nou ik schrok enorm, het overviel me enorm. Zoiets is nog nooit gevraagd. Ik zei, ik wil er 24 uur over nadenken. Want ik ben eigenlijk niet zo voorstander van het huwelijk. Ik vind dat eigenlijk een ouderwets instituut eh, wat helemaal niet meer in deze tijd past. Maar ik zie ook natuurlijk heel veel mensen om me heen die wel 30, 40, 50, 60 jaar getrouwd zijn. Waar dat prachtig is. Maar goed, aan de andere kant zie je ook heel veel mensen uit elkaar gaan, ook in mijn omgeving. Dus dat vond ik al heel lastig. Ja, en dan ik. Ik dacht, moet ik dat nou doen? Wie, wie ben ik? Daar heb ik met een vriend van mij met Bas over gepraat. En die zei, ja, maar daar gaat het helemaal niet om. Gaat het gaat niet om wat jij van het huwelijk vindt. Het gaat om wat zij ervan vinden. En als zij dat nou willen en zij willen trouwen, ja, dan is dat toch een, een geweldige eer. Toen dacht ik, ja, dat klopt. Ja. Dus ik heb de volgende dag uh, Robert... Na 24 uur heb je van, ja, uh, ja. ik doe het. Leuk. En wat heb je verteld? Want volgens mij, het, ik heb ooit wel een vrienden gehad die uh, een moeder van bevrienden... Uh, mensen die, die wisten heel veel van het, wat het stel ja. had, ging trouwen. En zij is gewoon altijd ambtenaar van de burgerlijke stand, dus zij sluit heel veel huwelijken. Maar er waren allerlei dingen die zij wist over hun. Onder meer ja. de eerste keer dat ze elkaar hadden gezoomd en hoe dat allemaal was gegaan, hoe ze elkaar hadden versierd. Waarvan dat stel zei, ja, maar dat mag je allemaal niet vertellen, hoor. <lacht> ja, dat is dan heel fijn. Maar jij kent hun ook heel goed. Ja, ik ken vooral Robert goed, maar Gana moest ik een beetje inhalen. Maar ik heb toch een paar lange gesprekken met ze gevoerd. En... Um... Ik moet zeggen dat ik daarin zo gesterkt werd in het ja zeggen. Want hoe, hoe, hoeveel die twee mensen van elkaar houden... dat is echt ongelooflijk. Ja. Als je die over elkaar hoort vertellen... en ik had bijvoorbeeld ook nog gevraagd om een... Uh, ik heb dat ook even meegemaakt, van mail mij nou nog, want als je met samen zit is moeilijk... de vijf beste eigenschappen van, uh, van beide, uh, wederzijds. Ik kreeg van, dat zegt ook wel weer heel veel over Robert... kreeg ik dit mailtje, <lacht> zijn vijf woorden. woorden op. Die trouwens heel krachtig is. Doorzetten, perfectionistisch is... vertrouwen, creatief en eerlijk en lief voor mij. Nou, dat is de kern. En Morgana die stuurt mij een heel aviëertje. <tieperiode> wat een geweldige jongen die is en wat hij allemaal voor haar doet en zo. Maar het eindigt eigenlijk, dat vond ik eigenlijk het mooiste wat ze over elkaar vertelden. We kwamen ook in dat gesprek naar voren. Dat ze met z'n tweeën zo ontzettend veel lol hebben. Dat ze zo nee. maatjes zijn. Ze kennen elkaar ook al lang hoor. Al uh, zes jaar was het maar Ze kenden elkaar al sinds de basisschool een beetje. Dus ze waren samen op scouting. Het is pas heel laat iets geworden. Nou, ik heb natuurlijk allemaal dat soort dingen verteld in de toespraak. Heb je ook nog een beetje kunnen pesten? Of? Ja, dat werd, en het was nog heel grappig, want ik vertelde iets over... Er was een oom Jan uit Brazilië, want de helft van de familie komt uit Brazilië. Dus ik vertelde iets over oom Jan, die stond onmiddellijk op... kwam naast me staan en begon het hele verhaal zelf te vertellen. <lacht> ik moest nog behoorlijk ingrijpen dat dat niet te lang... want we hadden een uurtje bij de geweten daar mag je niet overheen. En uh, ja, dat was wel weer een mooi incident. En er waren eigenlijk twee dingen in de toespraak. Ik vond het heel lastig. Ik vond het heel lastig om daar een toespraak voor te maken. Van welke toon of als je dat nooit doet. Je moet ook al die procedures natuurlijk doen. Van de goede tekst uitspreken. Op de goede momenten de ringen. Dat is een soort protocol. Er zit ook iemand van de gemeente bij die dat controleert. Okay. <tie> zit achter in de zaal. En um, in die toespraak had ik twee dingen. Namelijk, ze zijn beide heel erg fan van een Portugese zangeres. Dus daar had ik uh, citaten van in het Portugees van Ivete uh, Sangalo, dat is een zangeres die uit, uit Brazilië komt maar in het Portugees zingt. En, en uh, ik begon met een lied wat heel goed paste bij het huwelijk. En toen begon Morgana meteen zo met tranen in de ogen. Oh, dat is mijn lievelingsliedje en zo. Dat <lacht> wist ze niet dat dat kwam. En een ander ding was, ze hadden het eerste schoenen gevonden van de bruid. En die waren de, het het de, schoen. oh, de schoenen hadden ja? ze als eerste gevonden in de kleding. En die waren fuchsia roze. Zo van fuxia Daar hadden ze vier stropdassen bij gekocht, precies dezelfde kleur. Voor de beide ouders, de vaders, voor Robert, de Bruinigom en voor mij. Ze hadden allemaal die kleur aan. En fuchsia is een mooi plantje. Mm -hmm. Belletjes vormen, dat ja. het huwelijk. Het groeit het beste in Brazilië en Zuid-Amerika. Past natuurlijk goed bij hun familie. En um, er is nog een mooi liedje van Herman Finkers over de fuchsia. Ik heb Arnie Smit... Ik ja. heb ik overgeslagen. De ja. fuck, fuck, ik, ik, dat vond ik iets te plat. het is eigenlijk ik... de enige die ik... Ja. <laughs> ja, ik heb het wel even genoemd, maar dan moest je wel heel goed opletten... wilde je dat weten. Dus, maar dat waren de twee uh, leidende dingen. Maar dat andere is een heel mooi liedje. Van Herman Finkers, ja. Die, die heeft, ik, even kijken of ik het snel heb. Die zegt, er is een fuchsia naar mij vernoemd. Oh, ja. Hij gedijt het beste... Het was het advies ja. voor, voor de bruid, want uh, ik wil natuurlijk dat met Robert... die ken ik al heel lang, dat het goed gaat. Hij gedijt het beste in een woning zonder, zonder trammeland... Dan is de fucsia een gemakkelijke plant met een vrouw des huizes die de hele dag gezellig zingt... en er zorg voor draagt dat hij ruim en op tijd voldoende drinkt. Dus voor Robert dan. Als hij de ruimte krijgt en niet te veel wordt ingesnoeid... dan zul je zien hoeveel hij geeft en hoe lief hij voor je bloeit. Jeetje. Ik dacht is niet voor die plan, maar dat is voor de bruidegom. Dat oh, is echt? Mooi. Ja, natuurlijk. Niet. Ik heb ja. nog een opdrachtje meegegeven. Ja, ja, ja. Geweldig. Jij zit natuurlijk toch ook vaak met uwelijke neem ik aan, Evert. Doe je daar nu niet mee? meer, maar nee? vroeger heb ik toch wel heel wat mogen, mogen meemaken. Ja. In zegenen. Ja, En rare dingen tegengekomen? Wegrennende hysterische <laughs> bruiden en zo. <laughs> Eén keer in de Noordoostpolder kwam het bruidspaar ontzettend laat. Dus de hele kerk stond al te kijken van waar blijven ze. Nog helemaal. En dat was nog in die kuisse tijd van toen. Het is 70 jaren. Dat, dat kun je nou niet meer indenken. Maar nou, in ieder geval de bruid die uh, wordt uit de auto geholpen, de bruider om een rood hoofd en die zegt tegen mij: 'Dromen, sorry dat ik laat ben, maar ik ben heb mijn broek geknapt en ik zei meteen: nou al. <lacht> en met zo'n kop gingen ze de kerk in. Gisteren was er toch iemand gemist? Ja, ja. In de bruidegom, toch? Ja, ja, ja. In Doetinchem. En ja, die ik, was echt uh, bij de politie aangegeven, Weggelopen. Weggelopen, als vermist, opgegeven. Want die toen bleek op dus dat hij, uh, dat hij gewoon het niet meer trok. En, uh, ja, oh. ja. Oh, het <laughs> gebeurt vaker, hoor. Ja, oh, het ja, maar het is ook komisch dat hij ook als ja, is natuurlijk een radioprogramma, maar oh ja, dat die dat als vermist voor heel Nederland ja. wordt opgegeven. Dat dat dan ik moest zo lang dat ik gewoon te nee. ik het gewoon niet wilde trouwen. Dat kan ik ook gewoon zeggen. Ja. Ja. ja, dat vind ik ook. Oh, ik wil niet meer. Ik zal het u nog zeggen. Er waren er twee gisteren vermist op mijn schoonmoeder. Die sluit ook allemaal, of tenminste, die sluit geen uur, maar die is bode dan. Dus die ontvangt al die, die bruidspijnen okay. die maakt het meest waanzinnige dingen mee. Ja, het is grappig. Precies hetzelfde verhaal. Ja. Een bruid die helemaal hysterisch alleen stond te wachten, te oh. wachten, te wachten. Ja. Ik, ik zie ook, die die ook vaker De man die niet op kwam dagen. Maar waar ze zich het meest druk om maakten waren alle aankopen die ze toch samen hadden <laughs> gedaan. En als, die, als die maar niet vandoor was gegaan met, met. de stereo-installatie oh, ja. en... Dus dat was ware liefde. Dat, ja, ja, ja. dat blijkt dan maar weer. Hè? Maar Het meest morbide wat ik meemaakte was met een begrafenis. Dat we de dienst hadden gehad. En de uitvaartleider die stapt lijkwit uit de voorste auto. echt helemaal wit. En die komt naar mijn auto toe. Ik eh, tikt op het raampje. Dan ik draai hem open. En zegt, kunt u even uitstappen? En hij zegt, er is een misverstand op het kerkhof. Er is geen graf. Ik zeg, nou dan neem ik de familie ben mee naar binnen toe. En u gaat spitten. <lacht> we zien wel ja. hoe het komt. Dus echt? ik gauw naar binnen toe. Tegen de kosten zeggen, Piet, nu even lachen, er is geen graf. Daar heet ook, op de bank valt lachen. Ik zeg, netjes, koffie zetten, alles klaar. Burgemeester gebeld, van uh, je moet even excuus gaan aanbieden aan de familie. Nou alles keuren zijn pootjes terecht. Maar ik zie nog die uitvaartleider met zweet op de kop. Ja, ja, en dan denk ik dat je als dominee blij bent dat je weet dat er een psalm is met heel veel coupletten. Ja, nou, 119, jaar, 119. Maar nee, de dienst was al afgelopen, dus dat, ja. dat, dat komt. Die escape had ik niet meer. Jeetje. Ben je eigenlijk getrouwd, Suzie? Ja, al. Uh... Behoorlijk lang. Al oh, behoorlijk lang, ja. Zij zijn september. 22, uh, <laughs> volgens mij zoiets, ik weet niet precies. Zoiets, hè? Je man is er. Dus ja, wel, hij ja, zit, die er. zit ja, het Weet jij nog jaar? welk jaar? Het was 91. Ja, ik weet het wel, ja. 1991 nee. ben ik getrouwd. En je dochter, die ja. is ook gelijk Ja, die, die, die, die hoorde die daar ook is toen ook, bij. ook gelijk geboren? Ja, ja, ja, of ja zoiets, ja. <laughs> dat ontstond op de huwelijksnacht? Nee, dat oh. was al ruim, ruim daarvoor. Ja. Oh, hoe is dat al Ja, ja, ja leuk. En de toespraak? Want dat is natuurlijk wat René vertelt, uh, de toespraak. Ja, dan moet ik goed, goed terug, hoor. Ik, vond wel, ik weet het niet meer zo goed wat ze allemaal vertelden. Maar ik vond het wel een hele aardige vrouw. Dat weet ik nog wel. Maar, uh, ja. Wij zijn in Elshout getrouwd. In een... In een uh, uh, dat is een bijzonder kerkje. Een pelgrimskerkje. Maar ik had het eigenlijk eerlijk gezegd helemaal niet op die pastoor. Nee, nee, eerlijk gezegd. Had je het was... Evert maar voor die tijd ontmoet. Ja, dat ja. had ik eigenlijk veel leuker gevonden, Evert. Ja, dat had ik echt... Uh... Misschien wil die schoonheidzonder. Ja, als ik ooit nog, de... nog eens iets doe, dan bel ik jou op ja. Ja. Het is toch het leukste dat ja. je iemand uh, je kent. Ja. ja. Het is inmiddels uh, vijf voor twee geworden. dus uh, uh, Ja, het Jezus. wordt bijna tijd om de oh. tafel af te gaan ruimen, helaas. Ja, dat is niet te dan hebben we René die, uh, heeft dat Improtheatergezelschap ooit opgezet en uh, is dus in staat om in uh, een paar regels de afgelopen twee uur samen te vatten. En het lijkt me zo mooi als we ons allemaal weer om de piano gaan begeven o, om uh, te zingen, het bekende oh. nummer wat we horen. Maar ook om René zijn bevindingen van afgelopen twee uur te laten horen in de coupletten. Dus de coupletten zijn voor René, het refrein mogen we met z'n allen meedoen. Ook u hier natuurlijk, uh, het Gloria kennen we allemaal, neem ik aan. René, ga je gang. Chimpansees zijn heel slimme beesten, andere dieren hebben pech. Ze houden van lachen en van feesten, jagen termieten met werktuig weg. Ja, Gloria. Gorilla wordt geboren, werd nooit eerder zo mooi verteld. Jan van Hoofd maakt tot volkloren hoe een vruchtvlies wordt afgepeld. Gro Anoushka wint ons land zo raar. En vertelt hoe de Suriname bidt. En al is er geen sneeuw dit jaar, Nederlandse mensen zijn hier wit. Ah, er ergens getallen klinken, weet dat je dan niet de waarde weet. Zo kunnen op twee gedachten hinken. Kleine cijfers zijn soms groot leed. Onze menig prijs, Fury moest ze heel lang ontberen. Hij rust in Vrekiere. Kerstverhalen 2012 mag ik jullie allemaal ontzettend bedanken. Jan van Oof, Evert Overheem, Susie Dexter, Manouska Zegeveld-Breeveld... René Broeders, Kees van der Heid, Anne-Marie Hensens, Sari van Brug... en iedereen die ik vergeten ben, maar die de meest prachtige verhalen hebben verteld. Dank jullie wel. En geniet nog van tweede kerstdagmorgen.